5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. IMF-topman Strauss-Kaan had een alibi, zeggen zijn advocaten. Staatsschuld-VS bereikt wettelijk maximum... en drie doden bij schietpartij in woning Zwijndrecht. Rond deze tijd wordt in New York IMF-topman Strauss-Kaan... voorgeleid aan de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd in zijn hotel... een kamermeisje tot orale seks te hebben gedwongen.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 Volgens aanklager Moreno Ocampo zijn de drie verantwoordelijk... voor de beslissing om Libische betogers dood te schieten... onder andere door sluipschutters. Libië heeft laten weten dat Gaddafi nooit zal worden uitgeleverd. De staatsschuld van de Verenigde Staten heeft het wettelijk maximum bereikt. Vandaag heeft de overheid voor 72 miljard dollar... aan staatsobligaties uitgegeven... waardoor de limiet van 14,3 biljoen dollar is bereikt. Met de nieuwe lening is de Amerikaanse overheid er nog niet... om aan de directe verplichtingen te voldoen worden nu de federale pensioenpotten aangesproken. President Obama zei eerder al dat hij het schuldenplafond... van 14,3 biljoen wil verhogen. Minister Geithner van Financiën doet nu een oproep aan het congres... om dit mogelijk te maken. Volgens de regering kan Amerika in een zware recessie terechtkomen... als investeerders hun vertrouwen in de Amerikaanse kredietwaardigheid verliezen. Pakistan en de Verenigde Staten hebben afgesproken... dat ze zullen samenwerken bij acties tegen belangrijke doelwitten in Pakistan...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 uit angst dat Bin Laden zou worden getipt. In Zwijndrecht zijn bij een schietpartij drie doden en één gewonde gevallen. Het is vermoedelijk een familiekwestie. De politie kreeg vanochtend een melding van een schietpartij... op de Langeraarstraat in Zwijndrecht. Toen de agenten aankwamen, vonden ze een gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd gedacht dat de schutter in het huis was. Een arrestatieteam ging naar binnen, maar de schutter was niet in de woning. Wel werden de drie doden gevonden. De politie in Zwijndrecht heeft ongeveer twintig mensen op de zaak gezet... en vraagt getuigen zich te melden. In Tilburg is gisteren voor de risicowedstrijd tussen NAC en Willem II... een hekwerk tussen het uit- en thuisvak gesaboteerd. Stuarts en de politie kwamen er bij een laatste veiligheidscontrole achter... dat de bouten van de extra afscheiding waren verdwenen. Ze konden het hek voor het begin van de wedstrijd weer vastzetten. De politie gaat ervan uit dat de afscheiding met opzet is losgemaakt. Het is niet bekend wie dat heeft gedaan en wanneer dat is gebeurd beveiligingscamera's staan alleen aan tijdens voetbalwedstrijden. De politie had voor de wedstrijd al aanwijzingen... dat supporters van beide clubs met elkaar te vuist zouden gaan... en had strenge maatregelen genomen. De ontknoping in de Eredivisie is gistermiddag... door 2,1 miljoen mensen gevolgd via langs de lijn op Radio 1. Dat is net zoveel als op de beslissende slotdag van de competitie in 2008. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Volgens de onderzoekers is opvallend... dat het aantal mannelijke en vrouwelijke luisteraars bijna in evenwicht was.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 De file is je opvallen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor Delft-Noord 2 kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat een auto stil. Op de A15 Europort Rotterdam is het druk. Voor Knopentvaanplein staat 12 kilometer file. Een lange file op de A16 van Breda naar Antwerpen. Tussen Meer en Brecht in België staat 11 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En de N271 Vendo-Nijmegen is tussen Broekhuizen en Wellerlooi na een ongeluk in beide richtingen dicht.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 7 over 5 goedemiddag. Problemen binnen de PvdA in Rotterdam. Een wethouder ruimt het veld nadat zijn eigen partijgenoten het vertrouwen in hem hebben opgezegd. De topman van het IMF, Dominique Strauss-Kaan... zit op dit moment in een gerechtsgebouw in New York... waar hij op ieder moment kan worden voorgeleid. Maar hij heeft niet alleen een probleem in Amerika... sinds vandaag ook in Frankrijk. De Franse schrijfster en journalist Tristan Banon... wil hem namelijk aanklagen wegens aanranding. Het zou zijn gebeurd in 2002. Correspondent Frank Renoud vanuit Parijs. Tristan Banon is jong, knap en blond... In 2007 vertelt ze in een praatprogramma op de Franse televisie over haar afspraak met Dominique strauss kahn Ze moest hem interviewen voor een boek en zocht hem op op een adres dat Strauss-Kahn zelf had doorgegeven. Het bleek een leeg appartement te zijn. Er stonden alleen een tv, een videorecorder en een bed. Toen zei Strauss-Kahn dat Bannon zijn hand moest vasthouden. Maar de hand van Strauss-Kahn ging al snel verder. Van haar hand naar haar arm, naar haar bovenarm en nog verder. Banon zei dat ze het niet wilde. Ze wilde er een eind aan maken. Het eindigde heel vervelend, want Banon en Strauss-Kahn rolden uiteindelijk worstelend over de vloer. Het werd heel gewelddadig. Ik moest hem van me afschoppen, terwijl hij mijn BH losmaakte en probeerde mijn spijkerbroek open te maken, vertelt Banon. Banon wist het apart ontvluchten, ...maar kreeg meteen daarna een sms van strauss -Kahn. Heb ik je laten schrikken? Vroeg hij. Ja, dat was in 2002 volgens de journalistes Tristan Banon in Frankrijk. Um, nu dus die zaak in New York. Frank Renaud, we praten even door met jou. Um, vanuit New York komt het verhaal dat er een alibi is. Dat is het bericht van de verdediging van Strauss-Kahn... Uh, ...over wat er afgelopen weekend gebeurd zou zijn in New York. Wat is hun verhaal? Nou, volgens de advocaten van Dominique Strauss-Kahn... is er een fout gemaakt met de tijd. Namelijk, Dominique Strauss-Kahn zou al een uur... voor de vermeende feiten zich hebben afgespeeld... een uur daarvoor al het hotel hebben verlaten. En ze zeggen daar ook een alibi voor te hebben... want hij ging op een gegeven moment weg. Dat was half 1 smiddags. Toen is hij gaan lunchen met een dochter van hem in New York. En daarna is hij naar het vliegtuig gegaan. Naar het vliegveld JFK Airport. Dus dat is een beetje, staat haaks op de feiten die uh, de aanklaagster... de 32-jarige vrouw van het hotel heeft gezegd... want die zei dat ze om ongeveer... Half twee vanmiddag naar binnen ging in de kamer van Dominique Strauskan. En toen werd aangerand. En de advocaten zeggen nu, dat kan dus niet. Want toen was onze cliënt Dominique Strauskan al weg. He, heb je gehoord of ze daar ook bewijs van hebben? Bijvoorbeeld van, van camerabeelden? ...de advocaten van de minister Gaskan zeggen bewijs te hebben... ...maar we weten niet wat dat is. Aan de andere kant, de vrouw die tot nu toe met de aanklacht is gekomen... ...daar hebben we ook nog geen enkel fysiek bewijs van gezien. Dus het zijn twee woorden tegenover elkaar. Ja, en dan heb je ook nog dat verhaal van de telefoon. Een van de telefoons die hij had achtergelaten in zijn hotel... ...dat zou erop wijzen dat hij hals over kop was weggegaan... ...maar dat komt dan ook volgens de verdediging in een ander daglicht te staan. Ja, maar er schijnen ook getuigen te zijn die zeggen... dat Dominique Strauss-Kahn helemaal niet hals over kop het hotel heeft verlaten... maar gewoon rustig vertrokken is, rustig weggegaan... en zich netjes ook heeft laten uitchecken bij de balie van het hotel. En weet je waarom ze dat niet gelijk zaterdag hebben gezegd? Nee, want tot nu toe hebben we het weekend alleen de berichten van de politie gehad. En de politie baseerde zich natuurlijk weer alleen op de aanklacht van de vrouw in het hotel. Moest toen nog onderzoek gaan doen. Nou, dat onderzoek is langzaam op gang gekomen. Heeft vandaag enige versnelling gekregen. Het heeft enige tijd geduurd voor Dominique Strauskans Een advocaten daar op een rijtje had. Die zijn nu in actie gekomen en beginnen met tegengeluid te komen. Waardoor het verhaal iets genuanceerder wordt dan alleen de aanklacht van de vrouw. Maar nogmaals, waar de waarheid ligt, dat weten we nog niet. Dat uh, zorgt hopelijk uh, zorgt de rechter daarvoor hè? dat hij... Uh opheldering snel komt. Um, het voedt natuurlijk wel de verdere speculaties over een complot tegen hem. Die speculaties zijn er al sinds dit weekend inderdaad. Want er zijn zelfs politici die zeggen... ja, dit kan niet, het moet zo zijn dat Dominique Strascan... in een soort uh, val is getrapt, die voor hem was opengezet. Een bananenschil waar hij is over uitgegleden. En die geruchten worden nu eigenlijk nog gevoed... omdat de linkse krant Libération vandaag bekend heeft gemaakt... dat een aantal weken geleden, twee tot drie weken geleden... Dominique Strascan langs is geweest op de krant. Dat was voor een lunch, dat was off the record. Maar toen heeft Dominique Strascan gezinspeeld op het scenario dat zich nu afspeelt. Heel curieus, maar hij voorspelde toen dat zijn politieke tegenstanders in Frankrijk... wel eens een verkrachting in scène zouden kunnen zetten... een vrouw daarvoor betalen... hij noemde een bedrag zelfs van 500.000 tot 1 miljoen euro... om hem vervolgens de schuld te geven van die verkrachting. Dat zou, veel mensen zouden dat snel aan kunnen nemen dat het waarheid is... omdat Dominique Strasan een verleden heeft als rokkenjager heel veel buitenechtelijke affaires ook heeft gehad. En daarom zou dat een plan zijn van zijn politieke tegenstanders... zei Dominique Strauss-Kahn twee, drie weken geleden. Nou, en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken. De krant heeft dat vandaag bekendgemaakt... dat hij dat destijds eh, weliswaar off the record heeft gezegd. De krant is daar vandaag mee naar buiten gekomen... hoewel het dus inderdaad twee tot drie weken geleden gezegd was... maar dat was tijdens een lunch, een informele lunch. Dan had hij het over politieke tegenstanders. Heeft hij daar ook namen bij genoemd? Nee, hij heeft geen namen meer genoemd. Maar het is duidelijk, Dominique Trascan is tot nu toe... de meest populaire politicus in Frankrijk. Hij zou degene kunnen zijn die Nicolas Sarkozy, de huidige rechtse president... zou kunnen verslaan bij de presidentsverkiezingen in 2012. Dus de neiging bestaat snel om de schuldige van zo'n complot als het al waar zou zijn natuurlijk... maar om die te zoeken in het kamp van de rechtse president Sarkozy. Er is nog een hoop opheldering nodig. Frank Renoud vanuit Parijs. En zodra we nieuws hebben over de voorgeleiding... of uh, Dominique Strauss-Kaan op borgtocht vrijkomt of niet... dan hoort u dat uiteraard. Dan naar de vergadering waar Strauss-Kaan had willen zij vandaag. Brussel, de ministers van Financiën in Europa. Ze buigen zich over de vraag of de Grieken extra streun steun moeten krijgen. En doen ze wel genoeg, Griekenland, om de lening die ze hebben gekregen van de EU te kunnen terugbetalen? Minister De Jager van Financiën wil eerst duidelijkheid van Griekenland... voordat er in Brussel verder wordt gepraat over financiële steun. Eerst moet Griekenland maar eens aangeven op welke manier ze gaan bezuinigen en hervormen om te zorgen dat ze alles kunnen terugbetalen. Wat wij en ook de banken en de pensioenfondsen waarin eh, ook Nederlanders geld hebben zitten, dat willen we natuurlijk wel terug hebben. Een strenge minister De Jager. Griekenland moet maar eilanden verkopen over de Acropolis. Dat hebben we de afgelopen week vaak gehoord als oplossing voor de financiële problemen van Griekenland. Alart Bruinshoofd, goedemiddag. Goedemiddag. hoofdeconoom van de Rabobank. Je mag toch niet verwachten dat in Brussel een bot op de Acropolis, Acropolis wordt gedaan van, hè, vandaag? Nee, maar toch is het wel zo dat Griekenland uh, plannen heeft klaarleggen om, uh, om als het ware zijn kroonjuwele te gaan verkopen. Uh, er ligt natuurlijk een omvangrijke privatiseringsplan om voor ongeveer 50 miljard euro aan, uh, aan bezittingen af te stoten. Dat zal niet de Acropolis zijn, dat zullen geen eilanden zijn. Maar dat zijn wel omvangrijke bezittingen die nu op de balans van de overheid staan. En die ze gaan verkopen om een stuk schuld af te lossen. Ja, zoals wat? Uh, zoals uh, gebouwen, zoals uh, misschien delen van vliegvelden, misschien delen van, uh, uh, van wegen en bruggen, uh, het spoornetwerk, uh, noem maar op, uh, de hele lijst met bezittingen uh, die, die de Griekse overheid heeft. Ja, waar komt het nou door dat we een jaar na de steunoperatie in een pot met 110 miljard euro opnieuw met Griekenland in onze maag zitten? Nou, we zitten opnieuw met Griekenland in de maag. Um, eigenlijk omdat, um, omdat we Europees nog steeds niet één zijn. Uh, en we zijn er onzeker over of, uh, of de Grieken echt gaan slagen in hun bezuinigingen en hervormingen. Um, daar zijn wat... Uh, uh, Griekenland heeft behoorlijk wat voor elkaar gekregen. Laat ik daar meteen even mee, uh, mee, mee beginnen. Uh, er ligt ook een plan van, uh, van bijna 100 pagina's over waar die bezuinigingen moeten vallen, welke hervormingen er moeten worden doorgevoerd en waar die economie flexibeler kan worden. Um, daar wordt elke drie maanden op toegezien door een delegatie van de Europese Commissie en het IMF. Die reizen af naar, naar Athene. Zijn ze momenteel ook. Uh, wordt de hele Griekse overheid en de Griekse economie doorgelegd. Aan het einde van, van die missie gaan ofwel de duimen omhoog Griekenland heeft de doelen gehaald die voor de drie maanden gesteld waren. Of de duimen gaan omlaag. Griekenland heeft de doelen niet gehaald. Uh, bij de duimen omhoog komt de volgende tranche van leningen vrij. Bij duimen omlaag niet. En tot nu toe heeft Griekenland telkens de duimen omhoog gekregen. Ja, zegt dat iets over het IMF en de Europese Unie? Dat dat zo lang is gebeurd en dat ze dan nu zelf met de gebakken peren zitten? Het IMF en de EU? Nou, het zegt, het zegt denk ik meer over de EU dan over het IMF. Uh, kijk, je hebt in Europa natuurlijk niet een, uh, een allesomvattende Europese begroting waaruit je dit soort problemen kunt oplossen. Dus je moet altijd weer bij elkaar komen om te overleggen. Um, dat doe je vanuit je eigen land. Je moet ook weer teruggaan naar je eigen land en het uitleggen aan je achterban, aan je kiezers. En dat is momenteel natuurlijk erg lastig in Noord-Europa om te verkopen dat er zoveel meer geld naar Zuid-Europa zou moeten. Op, op een gegeven moment begrijpen kiezers dat ook niet meer in Noord-Europa. Dan moet hier bezuinigd worden. En tegelijkertijd gaan we wel geld overmaken naar Zuid-Europa. Dus daar is best wel een, een, een slag te maken om, om dat beter te, uh, te verduidelijken... waarom het in ons eigen belang is om Zuid-Europa te blijven steunen. En welke invloed hebben de aandelenbeurzen op, op het proces dat nu gaande is... om te besluiten wat er nog meer aan Griekenland moet gedaan worden? Nou, de financiële markten hebben op dit moment uh, best wel een, uh, een stevige invloed... Um, het gaat dan met name over de obligatiemarkten. We zien uh, dat de rentes op, op Griekse obligaties uh, hoog zijn. Uh, op die van, uh, van Ierse en uh, Portugese obligaties ook. Betekent dat die landen echt aangewezen zijn op Europese hulp. Nou, het probleem met Griekenland is dat er vooraf al was afgesproken dat in 2012 de Grieken deels zelfstandig al zouden bijlenen dus niet alleen maar meer op dat uh, Europese uh, uh, hulppakket zouden gaan trekken... maar ook al zelf naar de markt gaan. En daar ontstaat nu natuurlijk heel veel onzekerheid over... want we kunnen ons gewoon niet voorstellen dat met het huidige sentiment... de Grieken volgend jaar weer naar de markt zouden kunnen gaan. En een van de scenario's waar toch ook uh, achter de schermen over wordt gesproken... is het herstructureren van schulden. Ook een, een grotere rol voor de banken in Europa. Daar, dat zal ook heel wat teweeg brengen op de aandelenbeurzen, denk ik. Ja, dat zou behoorlijk wat teweeg brengen, afhankelijk van hoe je natuurlijk herstructureert. Want je kunt op verschillende manieren herstructureren. Je kunt er gewoon voor kiezen om de rente te verlagen. Dat is natuurlijk al een beetje gebeurd, al een keertje gebeurd. Je kunt ervoor kiezen om de looptijden te verlengen. En in het uiterste geval zou je kunnen gaan kiezen om ook te gaan afstempelen op de schuld. Nou, afhankelijk van hoe dat wordt vormgegeven en wanneer dat wordt vormgegeven, heeft dat een aanzienlijke of een enorme impact op de financiële markten. Adart Brainshoofd, hoofdeconom van de Rabobank. Dank u wel. Zometeen de vraag: gaat hij of gaat hij niet? Rotterdam heeft in ieder geval weinig vertrouwen meer in PvdA-wethouder Dominique Schrijer. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB Edwin Gert. Er staat in totaal 120 kilometer file, er zijn weinig bijzonderheden. Het is dus druk op de A15-Europoort richting Rotterdam, daar staat bij elkaar 10 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Antwerpen staat tussen Meer en Brecht in België een file van 11 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via bergen op Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Rotterdam. Zowel het college als de PvdA-fractie... heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in PvdA-wethouder Dominique Schreier. Alleen de wethouder zelf moet er nog even goed over nadenken of hij wel weggaat. Verslaggever Hendrik Willem Hofs aan de koolsingel. Hendrik Willem, waar draait dit om? Het gaat om een gigantische bezuinigingsmaatregel die de gemeente moet nemen. Waarschijnlijk gaat er fors ingegrepen worden in de sociale zekerheid. En daarvoor is flinke oneenigheid binnen de Partij van de Arbeid. Vandaag zou het college samenkomen om daar in vertrouwelijk overleg beslissingen over te nemen. Zogenaamd retraite. Maar de wethouder waar het allemaal om draait, Dominique Schrijer heeft er al een voorschot op genomen. Hij heeft in de media gezegd dat zijn collega wethouders en zijn fractie een plan steunen voor sociale kaalslag. En ja, dat is in het verkeerde keelgat geschoten van zowel de fractie als zijn collega. Wethouders tel daarbij op dat hij onlangs al flinke schade opliep nadat bekend werd dat hij meer dan 60 miljoen tekort over het hoofd heeft gezien. Nou ja, dan krijg je dit soort reacties. Luister naar de fractieleider Richard Moti en allereerst Wethouder Karakus van de Partij van de Arbeid. Uh, ook vanuit het college hebben we dus dringend beroep op hem gedaan: van als je van Rotterdam en voor Rotterdammers houdt, breng de coalitie niet in gevaar, zet de coalitie niet onder druk en uh, ja, neem afstand van je, van je positie. Dat zou, uh, dat zou het beste zijn. De uitlatingen dat de PvdA van hem heeft geëist... dat hij uh, asociale bezuinigingen uh, zou moeten doorvoeren... Uh, zijn echt uit de lucht gegrepen. Wij als Partij van de Arbeid staan juist in deze stad... voor een sociaal en rechtvaardig beleid. En we hebben juist altijd voor gestreden en zullen blijven strijden... dat de bezuinigingen niet terechtkomen bij de zwakste groep in deze samenleving. Uh, dat de Rotterdammers die wat minder hebben... juist het steuntje in de rug blijven houden die ze verdienen... Uh, en uh, elke suggestie uh, die er naar wijst dat wij uh, die groep in de steek zouden willen laten, die, dat nemen wij heel hoog op. En vandaar dat wij het vertrouwen hebben helaas hebben moeten opzeggen in onze wethouder. Alleen de wethouder zelf is nog niet zo ver, Henrik Willem, om ook echt af te treden. Ja, maar toch uh, lijkt zijn politiek uh, levend ten einde. Het college steunt hem niet, zijn eigen fractie steunt hem niet. En ook de andere coalitiepartijen hebben geen vertrouwen meer in hem. Maar zelf wil hij van geen wijken weten. Hij uh, wil in ieder geval bedenken tijd tot morgenochtend. En hij heeft zijn hoop ook nog een beetje gevestigd op de leden van de Partij van de Arbeid. Terwijl die er formeel eigenlijk helemaal niet over gaan. Vanochtend nadat hij gehoord dat dat het college het vertrouwen heeft opgezegd... gaf hij een interview aan Radio Rijnmond. Luister even mee. Ik heb die, die uitspraak echt gedaan als, uh, als partijleider van de Partij van de Arbeid van Rotterdam. Dat ik dus um, zou gaan melden in het college uh, dat, uh, dat de PvdA in Rotterdam niet op één lijn zit als het gaat om uh, ja, de bezuinigingsvoorstellen. Maar de kans dat u doorgaat als wethouder is nu bijzonder klein geworden, hè? Ja, maar niks is zeker in het leven. Eén uh, ding is wel zeker, we gaan door met Rotterdam. Die u laat het aankomen op een raadsdiscussie. U zegt niet van ik trek nu zelf mijn conclusies. Einde verhaal. Nou, de fracties die komen vanmiddag natuurlijk nog bij elkaar. Ik ga er zelf ook over nadenken hoe daar verder mee om te gaan. Maar het is duidelijk. Ik, ben, uh, ik kan ik ben... me voorstellen dat u zelf niet door wil op deze manier. Nou kijk, als het gaat om de heftigheid van de, de bezuinigingsvoorstel in het sociale domein heb ik al aangegeven. Nee, maar even uw, politie... het... even uw politieke toekomst. Nou dat gaat echt om de inhoud. Ja. <laughs> Hij gaat er nog even over nadenken, Hendrik Willem. Dit doet een beetje denken aan Leonard Geluk, die CDA-wethouder in Rotterdam die ook van zijn eigen fractie weg moest, maar dat ook niet direct deed. Ja, met dit verschil dat Leonard geluk wel uh, veel meer steun had. Uh, toen was het nog de vraag van ja, wie, mo wie moeten wijken, de fractie of uh, de wethouder? Ja, in dit geval lijkt toch de fractie aan het uh, langste eind te trekken... en de wethouder aan het kortste. Maar ja, hij uh, heeft het formeel nog niet uitgesproken. En we proberen hem na zessen even zelf uh, te spreken. Lijkt mij een goed streven. Hendrik Willem Hof zag dat vanuit Rotterdam. Journalist, columnist, schrijver... Tramreiziger Henk Hofland heeft zojuist in Den Haag de PC Hoofdprijs voor het jaar 2011 in ontvangst genomen. Hofland begon in 1953 bij het Algemeen Handelsblad, beleefde de fusie met de nieuwe Rotterdamse Courant en is bijna 84 jaar oud nog steeds actief voor de krant. Hij krijgt de PC Hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Jeroen Wilaard beluisterde de feestreden van Geert Mak. In de kern gaat het om vriendschap. Begin van het betoog van Geert Mak en zo is het met de redactie van een krant. Op zijn best vol journalisten die benieuwd zijn naar elkaars verhalen. Henk Hofland is in die kern een vriend met buitenissige trekken. Hij schreef zes romans, duizenden columns en vele honderden essays, beschouwingen en reisreportages. Boeken als tegelslichten en het kruiend wereldbeeld zijn klassiek geworden. Daarbij komt nog eens zijn monumentale moontaak Het beschrijven van de terloopse geschiedenis van straat en stad... decennium na decennium. Het verhaal van de, zoals hij zelf zegt, smaak van de tijd. Henk Hofland is een eikpunt geworden voor generaties journalisten... essayisten en non-fictie-auteurs. Met op zijn beste momenten de kracht van een I.F. Stone... het gezag van een David Halberstam, de blik van een Jozef Rood... De pen van een Egon Quiche. Waar ligt de kern van dit alles? Ik heb het gevoel, en ik heb het al eens eerder gezegd... dat de sleutel van het oeuvre van de winnaar van de PC-Hoofdprijs 2011... te vinden is in een klein, bijna vergeten meesterwerkje. Rederij Hofland. Een reeks beschrijvingen en tekeningen om zelf bootjes en karretjes te maken. Variërend van de motorklomp tot en met de katamaran van vier plastic waterflessen met groot zeil en fok. In de inleiding beschrijft Hofland de problemen... waarmee je te maken krijgt als je plannen maakt. En hoe uit ieder plan een nieuw plan voorkomt... voor iets dat nog beter is of ingewikkelder, zoals dat gaat in het leven. Vaak is het een waagstuk, zegt hij. Het materiaal doet niet wat je wilt. Je komt in de verleiding om meer kracht te zetten... Het breekt, het knapt af, het stort in. Je bereikt het tegendeel van wat je je had voorgesteld. Hoe groter overmaat aan kracht je gebruikt... hoe groter de kans dat je jezelf beschadigt. Hier spreekt de levenservaring van de oude krantenmaker. Maar tegelijk stelt hij zich voor als degene die hij ook is. Dit boekje is geschreven voor kinderen door iemand die altijd is blijven doen wat hij deed toen hij nog een kleine jongen was. Inderdaad, het is zo net ook al gezegd en het is waar. Henk Hofland valt niet te begrijpen zonder weet te hebben van het jongetje Henk. In Café Scheltema, vlak bij de krant, ontwikkelde Hofland in de jaren 50... tussen zijn collega's, dichters, schrijvers, toneelspelers, een bijzondere vriendenclub... zijn, zoals Mac het noemt, rustige rebelsheid. Hier vond hij zijn rol, in het spanningsveld tussen observerende buitenstaander en intens betrokken burger. Hier leerde hij ook dat iedere journalist, wil hij op lange termijn iets betekenen, op bepaalde momenten weer van zijn vak afstand moet nemen. Allereerst in zijn lectuur, gaandeweg ook in zijn geschrift, in zijn vorm en stijl. De term literaire journalistiek moest nog worden uitgevonden, maar Hofland bedreef het genre al jaren met verven.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 Bij het ganstrekken proberen mannen te paard de kop van een dode ophangen gans te trekken. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren schrijft Bleker... dat hij de traditie niet vindt getuigen van respect voor het leven van dieren. De staatsschuld in de VS heeft het wettelijk maximum bereikt van 14,3 biljoen dollar. Om aan de directe verplichtingen te voldoen worden nu de federale pensioenpotten aangesproken. President Obama wil met toestemming van het congres het schuldenplafond verhogen. IMF-topman Strauss-Kaan wordt in New York door de rechter verhoord. De Fransman wordt ervan beschuldigd in zijn hotel... een kamermeisje tot orale seks te hebben gedwongen. Volgens zijn advocaten zat hij te eten met zijn dochter... op het moment dat hij het kamermeisje zou hebben lastiggevallen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Erwin Krol. De bewolking overheerst, af en toe regent het. Ik denk dat vanavond en vannacht eigenlijk niet anders is. Veel bewolking, met name in het midden en het noorden van het land af en toe wat regen. Het wordt een graad of elf en aan zee blijft het wat waaien. Morgenochtend overheerst de bewolking, nog steeds wat lichte regen. Morgenmiddag wordt het geleidelijk aan droog vanuit het westen. Alhoewel in het Noordoosten zal het nog wel lang blijven miseren in elk geval. En in het zuidwesten kan in de loop van de middag de zon even doorbreken... Ja, het, het lijkt me niet dat dat echt heel veel voor gaat stellen. Er waait verder een matige westelijke wind... en het wordt van noordwest tot zuidoost gezien 15 tot 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig, met af en toe een bui. Maar er komt geleidelijk aan meer zon. De temperatuur gaat omhoog en met name het weekeinde lijkt heel erg fraai te worden... met flink wat zon en de temperaturen ruim boven de 20 graden. Aan verkeersinformatie Er staat in totaal 130 kilometer file. De files die opvallen. Op de A12 utrecht en Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Reewijk en Zevenhuizen staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Europort Rotterdam staat tussen Spijken-Nissen en Knopertvaanplein 7 kilometer. Een lange file op de A16 van Breda naar Antwerpen tussen de Belgische grens en Brecht 11 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden.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 Drie minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De aanklager van het internationaal strafhof... wil een arrestatiebevel voor Gaddafi. En ook één voor zijn zoon en voor het hoofd van de militaire inlichtingendienst. De rechters van het strafhof gaan zich daar nu over buigen... of dat arrestatiebevel er ook daadwerkelijk komt. Lisbeth Zegveld is advocaat en ook hoogleraar internationaal humanitair recht. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze wens van de openbaar aanklager, wat betekent dat in praktijk? Nou, dat uh, hij bewijs uh, heeft voorgelegd aan het, uh, de Kamer van het Internationaal Strafhof. Bewijs waarvan hij denkt dat het voldoende is om uh, Gaddafi en zijn zoon en het hoofd van de militaire veiligheidsdienst te kunnen vervolgen. Als hij voldoende bewijs verzameld heeft... dan uh, betekent het dat er een arrestatiebevel uitgaat... en dat uh, Gaddafi en anderen zich uh, mo op moeten rekenen... dat ze op het enige moment naar Den Haag worden afgevoerd. Terwijl dat niet vanzelfsprekend is dat dat er ook echt gaat gebeuren, toch? Nee, nee dat klopt. Je kunt in Den Haag kunnen ze veel beslissen... maar ze hebben geen uh, politiemacht om uh, uh, Gaddafi ook daadwerkelijk aan te houden. En daarvoor zijn ze afhankelijk van uh, nationale staten... Om, uh, om inderdaad tot arrestatie over te gaan en hem ook daadwerkelijk naar Den Haag te brengen. Ik ben er op, over het algemeen niet zo heel positief over dat het ook gebeurt. We hebben dat met uh, het staatshoofd in Sudaan ook gezien. Dus ook al een hele tijd geleden is daar een arrestatiebevel uitgevaardigd. En die is gewoon nog steeds president die van Sudaan? Ja, maar de situatie in Libië is natuurlijk wel een andere op dit moment. Hè. Er is natuurlijk veel buitenlandse inmenging. Zij het nog steeds vanuit de lucht. Maar dat zou natuurlijk een keer kunnen veranderen. En de situatie is natuurlijk heel instabiel. Ik ik verwacht zelf niet dat uh, Gaddafi nog lang op deze uh, positie zit. En dat maakt de kans dat hij uiteindelijk een keer in Den Haag uh, verschijnt. Omdat hij dan toch uh, een keer het land zal moeten verlaten. Uh, gezien de inlandssituatie. maakt de kans dat hij in Den Haag verschijnt wel, wel wat groter. Want de alliantie hè, die nu Libië bestookt van, vanuit de lucht en vanaf de zee... die mogen in principe ook uh, gehoor geven aan zo'n arrestatiebevel als dat er is. Stel dat ze met grondroepen Libië ingaan, dan mogen ze hem gewoon ja. arresteren. Ja, en ik zie ook... Uh, kijk, de, de Veiligheidsraad heeft landen de uh, ruimte gegeven om burgers te beschermen. Um, uh, er mag geen bezettingsmacht in Libië worden uh, geïnstalleerd... maar ik zie eigenlijk geen belemmering om uh, toch op een moment op het territorium te landen... en uh, Gaddafi op te halen. Het kan natuurlijk ook zo zijn, stel dat de opstandelingen winnen... dat ze liever hebben dat Gaddafi, als hij dat heeft overleefd... Um, in eigen land wordt berecht. Wat gaat er dan voor op zo'n moment? Ja, dat is de vraag of het land uh, in staat is en bereid is uh, een zo'n nationale berechting uh, uit te voeren. Mijn inschatting op dit moment is dat uh, berechting van uh, Gaddafi in Libië na. Uh, de, de turbulentie die we dan al een heleboel maanden hebben gehad... niet erg voor de hand ligt. En dat dat uh, misschien wel de bereidheid van het land aanwezig is... maar de capaciteit om ook daadwerkelijk zo'n proces tegen staatshoofd uit te voeren... Uh, niet aanwezig is. Maar dat is een voorlopige inschatting. En de, aanklager, de openbaar aanklager uh, zet zijn kaarten nu op Gaddafi. Uh, ze zijn niet bezig met president Assad van Syrië... Kunnen ze dat goed uitleggen, vindt u, dat het internationaal strafhof uh, niet achter Assad aanzit? Ja, het, kijk, het internationaal strafhof is geen uh, politiek instrument. Zegt men? Zegt men. Het, men uh, mijn inschatting is dat ze in uh, Libië redelijk voortvarend hebben kunnen handelen... Uh, omdat de politiek erachter stond, waardoor het recht uh, ook beter kan werken. Staat het internationaal strafhof vrij om wel uh, he, ook daarnaar te kijken... maar daarbij aangetekend dat Syrië de bevoegdheid van het internationaal strafhof niet heeft... Uh, heeft erkend, Dus ook dan zal het uh, uiteindelijk straf of afhankelijk zijn van een uh, veiligheidsraadresolutie, ofwel van uh, uh, aanwezigheid van uh, Syrische personen op buitenlands grondgebied. En dat is hetzelfde als in het geval van Libië, alleen daar was politiek nou eenmaal meer overeenstemming voor. Ja, ja daar is ook daar was uh, Libië die uh, het internationaal strafhof niet erkent. Maar de veiligheidsraad kan dan zo'n zaak oppakken en verwijzen naar het internationaal strafhof. En dat geeft het internationaal strafhof dan de middelen... om uh, inderdaad nu met een, uh, een verzoek tot een arrestatiebevel te komen. Lisbeth Zegveld, advocaat en hoogleraar internationaal humanitair recht. Ik dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Tijdens de busrit die Landskampioen Ajax gisteren door Amsterdam maakte, raakte de kampioenschaal beschadigd. Verdediger Jan Vertongen en keeper Maarten Stekelenburg lieten hem vallen. toen ze vanaf het dak van de bus met de schaal zwaarden. Vervolgens reed er een andere bus overheen. Vertongen vertelt wat er gebeurde. Maarten en ik zaten erop. Ja, hebben we gezien. Schaal in onze handen. We hadden allebei zo vast. Hij toen draaiden volgens mij richting een supportersgroep. Ja. En opeens uh, hoorde u iets van, hij blijkbaar van een uh, motorrijder. En ik van Maarten zelf, dat er een uh, kabel op deze hoogte in, denk ik. Hij bukte weg en ik had de schaal in mijn handen. Ik weet niet of hij hem ook nog vast zat. Ik is zo en de kabel raakte hier in mijn hand. Je ziet het ja, nog. kijk dan, joh je hand is gewoon beschadigd. Ja, en uh, schaal. Maar eigenlijk ook heel, heel gevaarlijk dus, gezien het feit dat het een tramkabel was. Ja, want dan, dan, dan, dan, dan zegt elkaar uh, opletten, weet je. Ja, ik kom er op ja dat gebeurde is maar heel gevaarlijk om te gaan opletten zei ja we kijken toch altijd die kant op maar we draaiden net weg ja. en we kwamen op een kruising net bij de kruising bij Museumplein en Van Balenstraat volgens mij of uh, Stad nee. uh, Van Walenstraat. en ja. toen uh, die tram liep zo En wij zometeen tegen die tram kwamen ja dus uh, je komt er dus schrik vrij ja nee we hebben gezegd dat we echt uh, geluk hebben gehad ja. Ja. en dan Daarom moet je we weer een bus in, in. in dan moet je we weer een bus in weer ja, maar nu blijf ik binnen in. In. Het regent ook dus uh... oké okay, tot ziens ja. Jan Vertongen zei dat tegen Martin Vriesema: Vertongen heeft een brandhond opgelopen en de schaal is gedeukt. Dat blijft hij ook als het aan trainer Frank de Boer ligt. Ja, dat, dat blijft zo. Omdat, ja, dat heb, ja, een stukje geschiedenis zal dat hebben. Het staat symbool misschien ook wel voor het hectische jaar... wat we achter de rug hebben gehad, of seizoen. En dus als we over twintig jaar weer terugkijken naar deze schaal... dan herinnert iedereen zich daaraan, denk ik. Historische woorden van Frank de Boer, dat was Ajax. Dan nog even sfeerproeven in Enschede. Hoe vier je feest als de prijs al een week binnen is... en je ploeg gisteren de hoofdprijs miste, Ragnar Meijer, Niemeijer. Pardon. Lukt dat een beetje? Ik miste je vraag een beetje. Uh, wil je hem nog eens herhalen? Nou, of het een beetje lukt om uh, gisteren de hoofdprijs te missen... terwijl de prijs die ze dan dit seizoen wel hebben gewonnen... vorige week was binnengehaald. Hoe vier dan feest? Nou, de stemming komt er behoorlijk in. Ik zie uh, grote blikken bier van de plaatselijke brouwer met uh, het logo van FC Twente. Ik zie grote flessen champagne, Prosecco. Dat is toch eigenlijk iets anders van die grote magnums. En er zijn meer en meer mensen aan het komen. Het is droog geworden in Enschede, dat scheelt. Tienduizenden mensen wordt overgesproken. Ik sprak zojuist de burgemeester van Enschede om even de zaak door te nemen. Hoe is het gegaan vandaag, et cetera. Peter den Oudste. Meneer de burgemeester, het is even wat herrie op de achtergrond. Hoe is het gegaan vandaag? Nou, perfect. We hebben vanochtend een hele mooie ontvangst gehad op het gemeentehuis... En, uh, en nu zie je het weer, alles staat weer vol. Het is weer ongelooflijk uh, hoe trouw de mensen zijn en hoeveel plezier er is. En heeft u enig idee hoeveel mensen het zijn? Heeft u daar iets over gehoord? Nee, maar ik, als ik het zo inschat, dan staat hier ook weer 25.000, 30 30.000 mensen. Hoe is het gegaan uh, qua uh, orde? Uh, Gisteravond zijn daar nog rare dingen over naar buiten gekomen? Nou, er is eigenlijk niks gebeurd. We hebben gisteren met 50.000 man feest gevierd. En er zijn zeven of acht arrestaties geweest voor kleine dingen. En dat was het. Heel goed gelopen. En hoe wordt de stad dan wakker? Wat een rotzooi hè? Nou ja, maar dat weet je van tevoren natuurlijk hè. Maar er zijn heel erg veel mensen die ook al heel veel bezig zijn om dat weer op te ruimen. We hebben jullie vorig jaar al een draaiboek kunnen maken van de, ja, een huldiging, een landstitel. Kun je daar dan voor dit jaar ook weer wat mee? Greep je dan in de kast naar dat boek? Ja, we hebben een uh, draaiboek aangepast met uh, de fouten van vorig jaar... ...hebben we eruit gehaald en dat gaan we voor volgend jaar weer doen. Als dit er nou straks allemaal op zit, hoe voorkom je dan uh, taferelen zoals in Amsterdam gisteren... ...dat het toch nog grimmig kan worden? Nou, het heeft te maken met een hele goede organisatie aan de ene kant... ...en aan de andere kant een hele goede mentaliteit van de bevolking. En ik denk dat daar uh, in Amsterdam veel meer druk op staat dan bij ons. Ik denk dat wij toch veel meer saamhorigheid hebben in Twente dan in Amsterdam. Wat is uw rol nog vandaag? Mijn rol vandaag is dat ik zo nog even tegen de fans zeg dat ik heel erg trots op ze ben dat ze het zo goed gedaan hebben. En verder uh, heb ik geen rol. Vent het al? Het went heel erg. Maar het blijft wel leuk of niet? Dit is hartstikke leuk. Ja. Dit, dit zijn de bonussen van de burgemeester? Nou ja, dit is, uh, dit is ook wat Twente ook uh, echt onderscheidt van andere delen van het land. Dat het bij ons op deze manier kan. En ik uh, ben daar enorm trots op. Dat was de burgemeester van Enschede, Peter Den Oudste. Hij heeft ook vanmorgen op het gemeentehuis de selectie al toegesproken. Een onderscheiding uitgereikt aan de trainer Michel Preudom Zagen we vorig jaar ook met Steve McLaren. Die volgens mij nog net met die landstitel een iets hogere onderscheiding kreeg. Wat betreft de selectie, die huldiging staat gepland voor rond half zeven. De spelers zijn inmiddels op de boot gestapt. We hebben dat hier bij de Grosvest op grote schermen kunnen zien. Dat is ongeveer een kwartiertje geleden gebeurd. En de ploeg ook daar weer eh, omringd door supporters. Handtekeningen uitdelen, et cetera. Het vaste patroon eigenlijk. Inmiddels vaart die boot vanuit Hengelo hier naartoe. En dan komen we straks op dat grote podium. Rond de klok van half zeven wordt nog steeds gezegd. Dan is daar de grote huldiging voor de winst door FC Twente van de knvb beker. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ouders per uur gaan betalen... voor de kinderopvang. Maar is dat wel eenvoudig te regelen? Net in bij de AWB. Vertel hoe het zit met het verkeer. Nou, er staat 120 kilometer file in totaal. Dat is uh, normaal op die tijdstip op maandag. Er zijn geen opvallende files bij. De twee langste files staan op de A15 van Europort naar Rotterdam... verknoopt knopert 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Ossap tussen Reenkum en knopert Ewijk 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een kamermeerderheid wil dus dat ouders flexibeler gebruik kunnen maken van kinderopvang. Nu betalen ouders meestal voor een hele dag, dus ook voor uren waarop de kinderen er niet zijn. Zoals tijdens vakantie of bijvoorbeeld als ze kinderen later brengen of eerder afhalen dan normaal. Bij een enkele crash kan het wel al betalen per uur. En Mathijs van de Wiel ging eens kijken hoe dat gaat. Ja, we gaan lekker aan tafel plekje. Ze zijn net uit bed. Ja, ze zijn net uit bed. Er zijn er geen ouders voor de deur die ze nu willen ophalen. Nou, je hebt best kans, hoor. Dat er zo direct uh, twee ouders binnenkomen. Het mag allemaal. Het Kan allemaal, ja. <laughs> het is gewoon opvang van acht tot zes. Maar je hoeft niet van acht tot zes te betalen, dus. Nee. Hoe werkt het? Hebben de kindjes allemaal een klokkaart? Nee, nee, in mijn hoofd. Uh, ja? ja. Je hoort het wel allemaal bij. Ja, dat is te overzien. Zo'n kleine groep. We hier zingen. Smakelijke eten. Smakelijke eten. Dit is kinderdagverblijf, De Kleine Wondertjes. Een heel kleinschalig kinderdagverblijf in Luna, en Vecht. En hier doen ze het eigenlijk al precies zo. Het is, het is volledig flexibel. Ja, ja. Bonnie de Jong, de eigenaresse en ook Leidster vandaag. Ja. Het zijn maar zes kindjes op ja. deze maandagmiddag. Als mensen zeggen, morgen maar een halve dag. Ja, meestal laten ze dat ruim van tevoren weten door een berichtje te sturen. Maar dan hoeven ze dat niet te betalen? nee. Geld Jellisma van Boeing, de belangenbehartiger van de ouders in de kinderopvang. En dat zouden alle ouders moeten ja. willen. Flexibel gebruik maken van de kinderopvang en flexibel betalen. Ja, dat klinkt ontzettend aantrekkelijk. Behalve dan dat kinderen wat minder flexibel zijn... En eh, ik vrees dat het op neer zal komen dat de ouders weliswaar minder uren op hun rekening zien. Maar wel voor een veel hogere uurtarief. Waarom? Op een gewoon kinderdagverblijf waar vier groepen zijn, zijn permanent minimaal acht mensen aanwezig. Eigenlijk negen. En die loonkosten lopen gewoon door. Dus met andere woorden, wat zegt u ondernemer? Die zegt van, ik bereken over de, over de openingsuren, bereken ik een tarief aan de ouders. Nu zegt de politiek, nee dat mag je niet doen. U mag mevrouw X die om negen uur komt en om vijf uur weg gaat alleen maar die uren in rekening brengen. Maar die kosten van die ondernemer veranderen dus. dus. Wat er gaat gebeuren is dat die dat uurtarief sterk omhoog blijft. Wat kost het hier? Volgens mij iets van 6,10 euro. Dat is dus niet meer dan, uh, dan wat je bij een grote kras betaalt. Nee, nee, nee. Nee. Het kan dus wel voor een laag tarief. Het kan alleen voor een laag tarief als je in je eentje bent en uh, bereid bent. Laten we zeggen, een deel van de dag met veel te weinig kinderen te zitten. Ja. Maar dat betekent ook dat je inkomsten na daarna naar beneden gaan. Maar het is toch onredelijk dat je betaalt voor uren die je niet afneemt? Maar het zijn geen pakjes boter, het zijn kinderen. En kinderen hebben een minimaal kwaliteitsniveau nodig. Die cash verdienen eraan. De ouders gaan twee weken op vakantie en dus ze betalen door. De prijzen in de kinderopvang zijn gebaseerd op een 80% aanwezigheid van ouders. Dus dan vallen die vakanties buiten. En als die overheid denkt dat er te veel geld verdiend wordt... dan zeg ik ja, jullie hebben gelijk... Op die plekken waar een loopje wordt genomen met de kwaliteit. En als je gelooft dat de reguliere kinderopvang te veel geld verdient... stel die toezichthouder in, onderzoek die prijs en kijk of ouders... maar ook de overheid veel te veel geld betalen. In plaats van ouders weer met de zoveelste maatregelen op elkaar lasten te vallen. Ik voorspel dat dit gewoon uitpakt als een zoveelste stevige bezuiniging voor ouders... die ouders met kinderen in de kinderopvang stevig in hun portemonnee gaan voelen. Hoe kan het nou een bezuiniging zijn als ze minder gaan betalen... omdat ze alleen betalen voor de uren die ze afnemen? Dat zal ik u simpel zeggen. De overheid vergoedt namelijk alleen de uren die op de factuur staan. Dat worden de minder. Die overheid gaat per uur niet meer vergoeden. Dus die overheid gaat minder betalen en de ouders gaan veel meer betalen. En dat slurpen, mag dat? Mag dat? Nee, hè? Een kleine groep. Je mag ze wel, wel leren dat ze niet moeten slurpen, ja. toch? Ja, dat doen we zeker. Doe maar niet de tijd. Maar de ja. Ja. Matthijs van der Wiel bemoeit zich even met de opvoeding bij de kinderen op de crash. Ook de brancheorganisatie van de kinderdagverblijven, de MO-groep... staat negatief tegenover het voorstel om per uur te gaan betalen. De kinderdagverblijven zijn bang dat ze opgezadeld worden met veel extra administratie. En dat de kosten, zoals we net ook al hoorden, uiteindelijk weer bij de ouders terechtkomen. O Mio Babino Caro, de aria uit de opera Gianni Scicci van Puccini. Gezongen door de wereldberoemde Kirite Kanawa. Deze grande dame van de opera, afkomstig uit Nieuw-Zeeland... staat vanavond voor een eenmalig concert in Theater Carré. Het ziet er naar uit dat dit daadwerkelijk de laatste keer is... dat ze in Nederland is te zien en te horen. Ook al heeft ze al eerder aangegeven te willen stoppen. Henny Diemer, goedemiddag. Goedemiddag. Een zangpedagoge verbonden aan het conservatorium in Utrecht... Ze is, uh, moet ik maar zachtjes zeggen, 67 jaar, Kiri de Kanawa. Denkt u dat ze inderdaad voor het laatst te horen en te zien zal zijn in Nederland? Uh, daar is wel een grote kans toe, ja. Maar wie weet, ze heeft al eerder afscheid genomen. Dus uh, ze komt toch graag terug. En de mensen horen haar nog steeds graag. Misschien wordt ze weer overgehaald om terug te komen. Ja, want ze, ze, ze gaan natuurlijk dus ook al heel lang mee natuurlijk. Dus... ja. Ja, dat heeft wel te maken natuurlijk met de manier waarop ze haar stem onderhoudt. Hoe doet ze dat dan? En uh, door datgene te zingen wat geschikt is voor haar stem, om dat nooit te buiten te gaan. Door uh, geen uh, geweldig dramatisch repertoire te zingen, wat haar waarschijnlijk niet zal passen. En uh, ja, ze is gewoon heel voorzichtig met de klank van haar stem. Maar is dat mogelijk? Want bij opera ga je toch ook tot het uiterste met je stem? Niet altijd. Je hoort je binnen je stemvak te houden. En dat doet zij ontzettend goed, dus uh, vandaar, dan kun je het heel lang volhouden. Ja, wat is zo speciaal aan haar stem? Het is heel warm, rond, uh, zilverachtig en uh, jong van klank. En vandaar dat de aria die zij net zong... Uh, dat is van een heel jong meisje. En dat kan ze rustig gaan zingen, want die klank hoort nog steeds bij deze muziek. En is het dan talent of techniek die ze bij zich uh, draagt? Het is alle twee. Het is alle twee. Ze heeft een fabuleuze techniek. Ze vindt dat ook belangrijker als ze dramatische zingen. Dat is heel duidelijk. Ze zingt heel lyrisch. Uh, met een prachtige klank aan heel veel boventonen, formanten... Dat, uh, ja, dat is misschien een beetje moeilijk gezegd. Maar als je haar omhoog hoort gaan, hoor je zo'n stralende toon van, uh, van een prachtige sopraan komen. En uh, ja, niet iedereen heeft die techniek in huis. En ik denk dat dat ook iets is wat, wat het publiek heel erg aantrekt. Ja, laat uw eigen student ook luisteren naar haar, om ze te wijzen op die techniek, die mogelijkheid. Ja, zij is onder andere een grote lyrische sopraan, waar ik uh, ze graag naar luisteren, vooral om de techniek die ze heeft. Is het dan ook frustrerend voor studenten om te beseffen dat zij dat wellicht nooit zullen halen? Nee hoor, ze hoop aan de hand te halen. En ik, ik heb het te hopen. Maar ik, ik ben wel heel realistisch en ik zeg wel dat dat een uitzondering is. Gaat u vanavond ook? Een keer, vanavond kan ik niet gaan, nee. Nee, want er zijn nee. nog kaarten beschikbaar. Ja, ik vind het heel jammer. Maar ja, ik heb dingen met mijn eigen studenten... die mij toch nog even uh, voorgaan voorgaande dan. Ja. Het wordt al een beetje een soort Rolling Stones-verhaal. Toch weer op tour, toch weer blijven gaan... Ja. voor iemand die, ja. denk ik, toch op uitzonderlijk hoge leeftijd... nog op dit niveau kan zijn. Ja. ja, er zijn wel meer zangers die het uh, zo lang hebben volgehouden. Ze is niet, uh, niet de enige. Uh, meestal zijn dat wel mannen. Wel veel minder vrouwen. En de hele dat, beroemde... Wat zegt Hoe komt dat, denkt u? Uh, misschien sterker, dat denk ik wel. En uh, ja, de hele beroemde grote sopranen... Die, uh, die hebben zich vaak een beetje overgegeven aan het dramatische karakter. En uh, we zijn daardoor ook waarschijnlijk toch wel eerder opgehouden. Ik dank u hartelijk. Henny Diemer, zangpedagoge aan het Conservatorium in Utrecht... over Kiri Kanawa vanavond. Eenmalig concert in Carré in Amsterdam. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De voorpagina's van de kranten en ook de websites worden gedomineerd nog altijd door de arrestatie van IMF-topman Strauss-Kahn. De financiële wereld reageert geschokt. Niet alleen vanwege de aantijgingen, maar ook vanwege de problemen waarmee het IMF nu te maken krijgt. Zoals de Washington Post het zegt... de beschuldigingen van aanrandingen aan het adres van strauss kahn veroorzaken onzekerheid over de pogingen... om de Europese schuldencrisis het hoofd te bieden. En over de toekomst van een van de machtigste financiële instituten. De New York Post spreekt op zijn website van European... een woordspeling op European. De voorpagina van de papieren New York Post... wordt voor een kwart in beslag genomen door de woorden French Wine. En dan zo gespeld dat het Frans gejank betekent... De krant is bepaald niet mild voor hem. In het artikel komt het woord arrogant in allerlei vormen regelmatig terug. Verder schrijft de krant dat Strauss-Kaan woedend was over het feit... dat hij op het politiebureau in de cel werd gezet. En zo zorgde hij ervoor dat hij de nacht mocht doorbrengen... in een speciale cel voor aanranders en verkrachters. Kampioen, dat is voor het Amsterdamse parool natuurlijk het belangrijkste nieuws. Het kampioenschap van Ajax, gevolgd door de huldiging... wordt in de krant uitgebreid besproken. De huldiging betekende voor de Amsterdamse politie een majeure open... ...de Parool mocht meekijken in het commandocentrum van de politie. En het is druk. Het museumplein is volgens het parool... vergeven van de drank en de ruzietjes. Heel lang lijkt het min of meer goed te gaan... maar aan het eind van het feest nemen hooligans het heft in handen. Ze smijten met hekwerk, gaan elkaar te lijf... en gooien vuurwerk op het podium. Op het plein, dat met 100.000 mensen afgeladen is... vallen tientallen lichtgewonden. 62 mensen zijn gearresteerd, van wie er nog 42 vastzitten. Vanwege de enorme drukte kan de politie met die cijfers prima leven, al dus het parool. En FC Twente, die club wordt ook gehuldigd, meldt onder meer RTV Oost, want het mannenteam heeft de KNVB-beker veroverd en de vrouwen zijn wel kampioen geworden. En de tukkers zijn natuurlijk ook blij met de tweede plaats. Bovendien mag FC Twente meedoen in de derde voorronde van de Champions League. Uit de reacties op de website van Oost blijkt dat trots de boventan voert. De zeespiegel stijgt twee keer zo snel als de Verenigde Naties heeft voorspeld. Dat is nieuws uit het NRC Handelsblad. Waarschijnlijk staat de zee rond het jaar 2100 een meter hoger dan nu. De berekening komt van wetenschappers van het EMEP... die om de vijf jaar de stand van zaken opmaken van sneeuw, ijs en ook ijsverlies bij de Noordpool. Dat is dus over 90 jaar. Hè? De nieuwe ramingen zijn nog ongunstiger dan de voorspellingen... van de Nederlandse Delta-commissie uit 2008... die al pessimistischer was dan het VN-klimaatpanel, de IPCC, in 2007. Ze zijn het gevolg van voortschrijdende inzichten, valt te lezen in de NRC. De ijskappen in Groenland verdwijnen sneller dan gedacht... en de sneeuwval op de Zuidpool is vermoedelijk onvoldoende... om het ijs daar te laten aangroeien. Ook in de NRC Handelsblad het bericht dat China... de roman Komt een vrouw bij de dokter van Klun, censureert. Het boek is in het Chinees vertaald... maar daarbij zijn grof taalgebruik en seksueel gescheld gecensureerd. Dat zegt een sinoloog die voor Amnesty International onderzoek... doet naar censuur op de Chinese boekenmarkt. Volgens de krant ontleent Kluns roman zijn kracht... onder meer aan de expliciete seksscenes en de plastische taal. Maar daar blijft weinig van over. Een paar voorbeelden. lekker wijf wordt leuk meisje... Klootzak wordt stommeling. Een heftige seksscène tussen de hoofdpersoon en zijn vrouw wordt gereduceerd tot één zin. We beginnen te zoenen. Wow. Dat in China. Goed, na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Amerika om te kijken wat er gebeurt in het gerechtsgebouw... waar Dominique Strauss-Kaan wordt voorgeleid, de topman van het IMF. Wellicht hebben we contact met Dominique Schreier, de wethouder in Rotterdam... die weg moet van zijn collega's en ook van zijn eigen fractie... maar daar nog eens even goed over na moet denken. Kijk of hij in dat denkproces ons te woord wil staan. Tot zometeen.